Eén moment leek hij besluiteloos. Toen sprong hij in de gracht. Het troebele water spatte even op, golfde wat na en de man verdween in de diepte. Vledder en Fred Prins bleven aan de wallenkant staan. De kok kwam zwaar ademend naderbij. <hè>, heb je gezien wie het was? Vledder draaide zich half om. Het gezicht van de jonge regisseur zag groot van inspanning. Hij knikte traag.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 Het zat zo diep, zo vast, dat het leek, alsof het nooit meer zou weggaan, alsof het in Amsterdam verder eeuwig zou regenen. De kok trok de kraag van zijn jas omhoog en drukte zijn oude hoedje verder naar voren. In zijn zo typische slenterpas schuivelde hij over het grind van de oude begraafplaats Zorgvliet, het water troop van zijn gezicht.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 Als, uh, als je wel douchen of trek hebt. Mijn vrouw maakt een verrukkelijk ontbijt. Gebakken eieren met beken. U heeft geluisterd naar een productie van Interval, de uitgeverij van cassetteboeken.